De politieinval gisteren bij de Belgisch-Franse grens was geen antiterreuractie. Het Belgische OM zegt dat de actie te maken had met wapenhandel. Er zou geen verband zijn met de terreuraanslagen in Frankrijk. Zo'n tachtig inwoners van het grensplaatsje Komen werden gisteravond geëvacueerd. De politie doorzocht urenlang één huis in het dorp. Het openbaar ministerie eist vier jaar cel tegen de moeder van Daniela van Bergen, de verstandelijke gehandicapte vrouw die thuis in Groningen werd doodgeslagen. Vermoed wordt dat haar stiefvader de dader is. De moeder is mede schuldig aan de zware mishandeling en moord, vindt het OM. De officier van justitie vindt ook dat ze moet worden opgenomen en behandeld. De 20-jarige Daniela van Bergen overleed in de zomer van 2013. Nederlandse ondernemers zijn niet erg ambitieus. Ze zijn snel tevreden met hun omzet en weinig op zoek naar vernieuwing, zeggen onderzoekers die voor het Wereld Economisch Forum bekeken hoe het wereldwijd staat met het ondernemerschap. Het ambitiegebrek zou onder meer komen doordat Nederland veel ZZP'ers kent die al tevreden zijn als ze genoeg werk hebben. Zo'n 28% van de ondernemers is wel bezig met vernieuwingen. Tennis Kiki Bertens is uitgeschakeld in de tweede ronde van de Australian Open. Zoals kansloos tegen de al zevende geplaatste Eugenie Bouchard uit Canada. En verloor met 0-6 en 3-6. De 23-jarige Bertens was de laatste Nederlander die nog meedeed in het enkel spel van de Australian. Het weer, zon en wolken vandaag bij een graad of twee. Door een aantrekkende oostenwind voelt het wel kouder aan. Morgen weinig verandering. Dit was de FM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit Bakker van de ANWB.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 Van 75 Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. is 21 januari. Gaat het hard, hè? Tjum, tjum. Oh, zie ik. ik bij ons nog, nog mensen die de kerstvoorziening nog hadden. Maar die laten het zeker hangen tot volgend jaar. Dit is <laughs> zoiets of zo. Oké, okay, nou, uh, uh, welkom. Dit is uh, ZFM Lunch op deze woensdag, de 21ste. En, uh... Poeh, het gaat hard, hè? Ja, ons grote jubileum komt er al aan. 25 jaar, over een paar weken nog maar jongens. Dat, eh, dat gaat heel hard hoor. Nog twee weken, dan is dat zo weer. Het wordt feest, hè, beste dat u dat vast weet. Ja, het ja, wordt echt feest. Poeh, Nou. Over twee weken, 6 en 7 februari. Schrijf die data ons maar vast in uw agenda. Want dan hoeft u echt niet naar een andere radiostation te luisteren, hoor. Dat is niet nodig. Het is zo leuk hier? En uh, wat wou ik verder nog zeggen eigenlijk? Ja, weet ik, ik niet. Dit is CFM Lunch. En uh, wat hebben we vandaag? Nou, we hebben het regionieuws, we hebben de bioscoopagenda. We hebben natuurlijk het recept van de week. Jawel. De is rond half één, rond half één, ja, Dan gaan we nooit precies op die tijd, maar rond half 1. Meeerskouw beginnen rond kwart voor 1. Recept rond kwart over 1. Nou. En dan weer regelingen om half twee, Ja, rond half twee. Verder uh, die vinyljaren natuurlijk vandaag. Ook daar draaien we zo langzaam rond naar een jubileum. Maar dat duurt geen twee weken, dat duurt uh, nog een uh, maand of drie. Maar hebben we ook daar weer, jubileum. we bestaan we vijf jaar... En dan gaat het een en ander veranderen. Jawel, wel. Dan gaat het een en ander veranderen. Vijf jaar, vinieljaren. We gaan het vinil niet helemaal uh, gedacht zeggen, maar we gaan uh, toch wel... Uh, ja. Kijk, het punt is, als je vijf jaar bezig bent, dan ben je ze langzamerhand een beetje door je watercollectie heen. Hè? Do -do -do -do. Uh, ik, ik heb nu al het gevoel dat we aardig in herhalingen aan het treden zijn... Dus gaan we het een beetje veranderen allemaal. Na, eh, na april, hè, pas. Ja, tot april blijven we nog even door zoals het gaat. Dan gaan we hem natuurlijk gewoon wel vijf jaar volmaken. Maar na april, dan gaan we het een beetje veranderen allemaal. En ook de mogelijkheid... Eh, Creëren om bijvoorbeeld wat actuelere albums een beetje onder de aandacht uh, te geven. Dit noodzakelijke wijze op vinyl, dat kan niet altijd natuurlijk, maar hoewel er wel heel veel uitkomt. Maar goed, dan wordt het wel een hele diepe investering, zoals ze maar Maar goed, we gaan eerst lunchen en uh, we gaan uh, gewoon lekker de platen draaien en uh, proberen om uw lunch een beetje op te leuken. Ja. Nu het zo koud is, verlangen wij weer naar de jongens van de zomer. Echt? Boys of Summer. Voor de kenners is natuurlijk Don Henley. Het zomergevoel weer krijgen Duurt nog wel even natuurlijk Zo midden in de winter Maar het is toch even lekker Ik bedoel, kijk krijgt het er toch al licht een klein beetje warm van Ja, dat is dan wel weer lekker Don Hanley We kennen hem natuurlijk van de Eagles En de nummer dat heet Boys of Summer En dat is een, ja, dat is een behoorlijke hit mee De, de jaren van gehoord. Ook op internet Ja, www.zfmzandvoort.nl Ja, En dan kunt u onze nieuwe website zien hè. Vernieuwd allemaal, prachtig ziet dat er allemaal uit En dit is Earned It van Weekend Uit de film Fifty Shades of Grey You make it look like it's magic you? Cause I see nobody Nobody but you, you, you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 Uh, het gezelschap uh, De artiest heet uh, Weekend En er is muziek uit de film uh, 50 tinten grijs, oftewel 50 Shades of Grey Daar komt het uit En het staat inderdaad ook in de hit parade. Dus vandaar Ja, zo gaat dat in het leven Oeh, een 3 in 1 en we hebben er mooie hoor vandaag. Ja, een van de Nederlandse oudste bands. Geniet de komende 3-1. Ja, geniet van de Golden Ring of de Golden Rings. een van de twee. Ain, nog steeds een van Nederlands oudste bands. Hè? Meer dan 50 jaar zijn ze actief. Onnig dacht ik in uh, de 63 of 64 al. De oudste bands zijn trouwens de Pintanks. Zo'n beetje. Ja, ze zijn al 61 begonnen. Maar toch een van de oudste. Golden Earring, u hoorde achtereenvolgens volgens In My House, daarna When The Lady Smiled en daarna natuurlijk Radar Love. En dit is Ellie Goldling. Love me like you do. En we gaan zo naar het nieuws. You're, you're the pain You're the only thing I wanna touch Never knew that it could mean so much So much You're the fear I don't care Cause I've never been so high Follow me through the dark Let me take it past the satellites. You can see the world you brought Lee Goldling. Een van de hits van 2015, Ellie Goldling. De wel heet Love Me Like You Do. Nou oh, doe dat dan. Eh? Ja, doe dat dan. Love Me Like You Do. Doe het dan eens een keer. Voor Zandvoort en de regio. Ja, en dat betekent voor Zandvoort en de regio dat wij u gaan meenemen naar het uh, Regio Nieuws met Angela de Koning. De bestuurder van een auto heeft afgelopen maandagavond weten te voorkomen dat zijn auto in vlammen opging. Rond negen uur reed de automobilist door de Klarenbeekstraat in Haarlem. De man zag plots rook onder de motorkap vandaan komen en zette zijn auto aan de kant. Met een grote brandlussen ging hij het vuur onder de motorkap te lijf. Bij aankomst van de brandweer vielen voor de hulptroepen weinig meer te doen. Vermoedelijk is de brand ontstaan door kortsluiting in het verwarmingselement van de ruitersproeien. Door het uh, snelle ingrijpen kon grote schade worden voorkomen. In de opvanghuizen van Blijfgroep verblijven vrouwen en kinderen... die hun eigen huis hebben verlaten vanwege ernstig huiselijk geweld. Zij worden door hulpverleners van de Blijfgroep... ondersteund bij het realiseren van een nieuw en veilig bestaan. Vrijwilligers van Humanitas dragen op diverse manieren bij... aan het op de rit krijgen van het leven in en na de opvang. Ze ondersteunen vrijwilligers bij de opvoeding... Het opbouwen van sociale contacten en het op orde brengen van de thuisadministratie. Vrijwilligers geven vertrouwen door het te zijn, te luisteren... en vrouwen op uh, uh, alle praktische manieren te ondersteunen. En dit is wederom een mooi voorbeeld van hoe belangrijk vrijwilligerswerk kan zijn. Bijna 1 op de 10 Nederlanders heeft last van het prikkelbare darmsyndroom, oftewel PDS. Het zijn vaak maag- en darmklachten waarvoor de arts geen oorzaak kan vinden. Hoe je PDS herkent en hoe, wat je eraan kunt doen, vertellen de heer EJ van Zoest, MDL, maag- darm- en leverarts in, en voedingsdeskundige Marloes Collins en Sigrid van der Marel van het Allergieplatform tijdens een gratis informatieavond. En deze wordt gehouden op dinsdag 10 februari aanstaande... in het Kennemer Gasthuis, locatie Zuid. En het zaaltje is open om 7 uur. En de avond duurt van half 8 tot kwart voor tien. Dus voor iedereen die daar meer over wil weten... bent u van harte welkom in het Kennemer Gasthuis. En tot zover de berichten.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 De gevoelstemperatuur is echt behoorlijk lager. Dat uh, komt uit op uh, tussen de min 10 en de min 15. Door een stevige Noordoostwind. Dus uh, goed te aankleden morgen. Ja, Pasadena Dream Band, maar weer is gedraaid. Salt van de Zee, nou ja, het strand, dat moet je vandaag niet wezen. Dat uh, lijkt me koud. Ja. De Bioscoopagenda. Ja, en er zijn deze week twee films die hun laatste week ingaan. En de eerste is uh, de film Wip Lala naar een boek van Annie M. G. Schmid. En dat is een vrolijke film voor het hele gezin. En deze draait vanmiddag om half twee. En zaterdag en zondag de laatste kans om het te gaan zien, eveneens om half twee. Dan ook de laatste week voor de Penguins van Madagascar. En deze is vanmiddag te zien om half vier. En zaterdag en zondag ook om half vier. Dan de Hobbit, The Battle of the Five Armies. Deel drie van het spannende verhaal van Bilbo... naar het magistrale boek van J.R.R. Tolkien... En deze draait morgenavond en alle daaropvolgende avonden... tot en met dinsdag om kwart over negen. Dan de Nederlandse film Gooise Vrouwen 2... met hoofdrollen van onder andere Linda de Mol en Peter Paul Muller. En deze is te bekijken uh, donderdag tot en met dinsdag om zeven uur. En dan tot slot de filmclub... Simon van Kolm presenteert vanavond de film Samba. Een Franse film over het leven van een Senegalees die naar Frankrijk komt om zijn geluk te zoeken... en het uiteindelijk ook vindt. En deze film begint zoals gebruikelijk om half acht. Tot zover. Zo. Ja. Nou, weer ja. aardig wat films zien. Ja, dan zijn we zijn, zijn aardige leuke films om ja. te bekijken. Ja, nou, ik ben persoonlijk wel. Ik heb hem nog niet gezien, maar ik ben wel weer benieuwd naar de trilogie van The Hobbit. Ja. Ja. Nou, "Mooi morgenavond heen, kwart over negen? <laughs> Dit is deel drie. Ja. hebben de oh. andere twee gemist. Oh. Nou, die ja. zullen wel die maand ook hm. te vinden zijn, denk ik. Uh, ik denk zo langzamerhand wel, ja. Maar ja, dan, moet je ook, dan kan je er gelijk drie avonden vooruit trekken natuurlijk. Uh, ja, als ik Lord of the Rings duurde, geloof ik, met elkaar de drie delen iets van, uh, uh, ik geloof, 12 uur of zo. Ik heb trouwens iets gehoord dat de film waaruit deze muziek komt, namelijk Gejaagd door de Wind, oftewel Gone with the Wind, ook weer terugkomt in de bioscoop. Dat hoort er niet, oh. ik weet niet meer waar, waar Gaan ze was. een remake maken? Ook, nee, dat, uh, weet ik niet, dat weet ik niet. Ik hoorde hem, ik denk, op, opfrissen. Oh, te gek. Ja, dat is een prachtige film. Ja, heel erg mooi. En daar komt deze film, deze muziek dus uit. En een klassieke. Ja. Ja, Gone ja. with the wind. Oftewel, gejaagd door de wind. Klaar ja. kabel. En dat was dan M met popmuziek. En uh, nog even een vrolijk plaatje. Even mee hossen. Zo de scaffold. Heel drink, a drink, a drink to Lily the Pink, the Pink. Lily the Pink. The savior of the human race. For she invented medicinal coffee. Medicinal compound, and now he's learning how to fly. Rod Tony was known to be bony. He would never eat his meaty heels, and so they gave him medicinal compound. Dat was natuurlijk het broertje van Paul McCartney. Maar hij wilde, hij wilde de naam van zijn broer niet gebruiken. Dus daarom noemde hij zich Mike McGeer. I'm a little drunk. Some nights I wish that my lips could build a castle. Some nights I wish they'd just fall off. But I still wake up. I still see a ghost. Oh lord, I'm still not sure what I stand for. Mom and dad for this? Come on. No. Use eyes, may you unbelieve the most amazing things that can come from some terrible Sam Night was dat van een uh, beetje vreemde versie eigenlijk. Ja, ik denk dat het een soort demo was of zo. Want in ieder geval het is iets anders dan uh, dan uh, we gewend zijn. Die klinkt wat massaler die, die uh, officiële mix. Maar goed. In ieder geval, het was fun en het ging over Sam Night. Dat dan ook weer wel. Dan gaan ze langs de brand naar het nieuws en het weer van 1 uur. En na het nieuws komen we natuurlijk nog terug. Ja, ja. Nog een uur. Zie je, Vemlunch? En daarna natuurlijk nog twee uur de vernieljaren. Ja. Het is maar weer een marathon vandaag, hoor. In ieder geval. Uh, nou ja, mocht u zitten te eten, eet smakelijk. Uh, dat u het al op, als u het al op heeft, wel mogen natuurlijk bekomen. Of weer begaan, kan ook. In ieder geval, wij gaan er even uit. Tot zo, na het nieuws.